500 grootste Slam hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Hoi, oh, Hilke. Niks marathon. Hilke Boersma. Hilke met marathon. Yes yes. Goedemorgen. Dit is de pre-party van je weekend en de vrijdag van Nederland van Roden tot Rotterdam, van Sneek tot Spaarmouden. De Slam Mix Marathon. We zijn 24 uur lang in de mix met de grootste DJ's. Later nog, onder andere DJ Licious, Don Diablo. We hebben Rehab. De man die de ziggadome heeft uitverkocht. Frankie Rizzardo. En nu het nieuwe talent, Melton. Hij start met zijn eigen track. Do this to me. 13 minuten over elf. Goedemorgen, dit is de Slam X-marathon. Hilk hierbij en zojuist bij ons begonnen. DJ Melson. Lekkere uplifting house. Je hoorde al zijn uh, nieuwe track. This is to me en dit was the uh, Eyes on You van Melson. Aankomende zomer. Dan moet het gaan gebeuren, hè? De zomer van 2026. En misschien wel een van de meest epische toernooien ooit. Want de Amerikanen gaan het doen. En ja... Als er één land is waar je sports-entertainment aan toe moet vertrouwen... is het natuurlijk wel Amerika. Het WK 2026. Nederland speelt sowieso tegen Japan en Tunesië. En wil je erbij zijn? Hoeveel ben je dan kwijt voor een ticket op het WK van 2026? De ticketprijzen zijn bekendgemaakt en hou je vast. Het is niet goedkoop. De prijzen deel ik zo meteen even met je in de Slammix-marathon. En bovenal de meeste beats op vrijdag... Melson, met nu Joachim Funk en John Salvation. Dit is Jack Your Soul. Melson in de Slammix Marathon. De komende zomer dan eindelijk weer eens lukken. Een wereldkampioen worden. WK 2026 wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En hoeveel ben je kwijt voor een ticket? Het is het duurste WK ooit. Goedkoopste wedstrijd van Oranje is tegen Tunesië. Daar kun je vanaf 150 euro per ticket bij zijn. Wil je voor, het, uh, voor de finale gaan... Dan beginnen de prijzen bij 3500 euro per ticket. Ongelooflijk. En dan moet je de vlucht ook nog boeken. Het is toch wel aan de andere kant van de wereld. Uh, gelukkig alles, uh, wordt alles in HD uitgezonden. Dat scheelt er wel weer. Dit is uh, de Mix Marathon. De grootste DJs gratis in de mix. Ook lekker natuurlijk. Melzen tot 12 uur bij ons in de mix. Marathon, 5 minuten over half 12. Kijken we naar de wegen. Dan zien we niet heel veel vertragingen. Twee springen eruit. De A12 richting Oberhausen. Het land uit tussen Duiven en Deutschland. 19 minuten daar. En de A58 richting Eindhoven. Tussen de Baars en Brug over het wilmina -kanaal. Daar 28 minuten langer luisteren naar de Slimmix marathon Met Melsen in de mix. We hebben een mega line-up. Later nog onder andere Rehab, Don Diablo, DJ Licious... Julian Cross, Alok, Nicky Romero, James Hype... We hebben Oliver Heldens, Tech House met uh, Maupi. De volledige line-up, check je op slam.nl. Slam X Marathon Request vanaf 12 uur. En tot die tijd, Melsen. Duidelijk wat zijn signature sound is. hè Lekkere uplifting synthesizers. Melson een uur lang in de mix met een hoop eigen tracks. Zojuist al going on van Melson Falling under. En dit was uh, Make Me Feel. Melson in de Slammix Marathon. keer hierbij. Goedemorgen. Zometeen vanaf 12 uur. Slammix Marathon Request. Mijn USB-stick is nog helemaal leeg. Dus uh, wat wil je horen zometeen? Welke artiest op welke track... Uh, pak even de Slammap erbij, klik op het uh, berichtjes-icoon en stuur dan gewoon even via een berichtje door uh, welke artiest je wil horen of uh, welke track. Draai ik hem zometeen tussen 12 en 1 tijdens de uh, Slammix Marathon Request. Dus uh, alles wat jij wil horen kun je nu doorgeven via een berichtje in de Slammap. Dit is Melsen. Good about me? Are you listening or not when I speak? Can you hear the hesitation when I breathe? Are you listening or not when I speak? Don't you wanna look so nice for me and buy me things that I don't need? Don't you wanna be my... Slam Mix Marathon. Ik meteen hier. Slam Mix Marathon Request. Een uur lang alles wat jij wil horen in de mix. Er worden al goede dingen aangevraagd. Zero met Loka. Leuke track. Prospa. Don't Stop. Nieuwe muziek van Frankie Rizarda wordt aangevraagd. Dat is altijd goed uh, natuurlijk. Maar eerst nog ruimte genoeg. Dus wat wil jij horen? Uh, geef het even door via een berichtje in de Slam App. Ik duik zo meteen in de DJ-boot, draai ik alles wat jij wil horen... en zo meteen hier achter de Slam-microfoon Patrick Volda. Slammingsmarathon Marathon Request komt eraan. Dit zijn de laatste paar minuten van Melsen bij Slam.